Flemmervam Phone Fuck Ja, vanaf vandaag speciale EK Voetbal Slemmervam Phone Met uh, de centrale vraag vandaag. Wat zou je ervan vinden als jij een megascherm voor je huis krijgt van 20 bij 20 meter en er geen daglicht meer binnen zou komen? Even bellen. Ha hallo, goeiemorgen. Met Anne Heurk. Hallo mevrouw Van Dalenk. Ja. Ja, goedemorgen, met Gathuis van het Oranje Buurtcomité. Ja. Hallo, en... hallo. Ja, hallo. Ah, hallo. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Wat zei de dokter? Dat het goed ging. Dat het goed ging. Ja. Mevrouw van der ik bel eventjes namens het Oranje Buurtcomité hier in Best. Ja. Ja, want aanstaande zaterdag is het voetballen, hè? Nederland... Oh ja. Nederland-Denemarken. Ja. Nederland, ja. Nederland, en dan gaan we in, uh, namens de buurt een gezellig oranjefeestje organiseren. Oh, dat is fijn. Dat is fijn, maar dan komt er bij u voor de deur van de ramen een enorm scherm waarop iedereen kan kijken van 20 bij 20 meter. Ja. En nu wil ik u even informeren dat u dan twee dagen lang geen daglicht binnenkrijgt in uw woning. Waarom geen waarom daglicht? Omdat het scherm is 20 bij 20 meter. Oh. Ja, dus u krijgt 48 uur lang geen straatje licht binnen. Nee, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. En we gaan ook op uw balkon plaatsen weer wat speakertjes. Oh. In verband met geluid dat de mensen alle optredens goed mee kunnen krijgen van onder andere de zangerines. De Champions. Die heeft een liedje gemaakt namelijk. Ja. En die komt optreden. En de party aan de hand. Gaat ook door de speaker? Ja. En ja. Johan Ders en Wilfred Gineen komen ook zingen. Oh. Van het voetbalprogramma. Ja, ja. Kant u de liedjes? Nee. Kent u zelf oranje liedjes, mevrouw? Voetballiedjes. Ja, misschien een, maar ja nou... Welke? Oranje Doet u eens een stukje? Oranje boven, oranje Leven de wereld erin. En nou is. Uh... Ja, ik weet zo niet, meer. Wat zullen we samen een stukje doen dan zaterdag? het podium, dat we samen het liedje gaan zingen. Want u zingt wel erg mooi, moet ik zeggen, mevrouw van der Heurk? Nou, ik anders niet Doe even oefenen. Oranje boven. Oranje boven. boven. De wilde koningin. We winnen de wereldcup. Ja. We winnen de wereldcup. En het wil Helmen, zou ik ook graag met u zingen, nu u toch een zangres heb gevonden? Kunt u die ook? Ja, wel. komt u dan, hè? Wilhelm is vaderland, mijn mijn vaderland, mijn mijn mijn vaderland, zij van Orenje Ben je Ben ik Met jou Het koning Van Eerst van je ja. ja. Heb ik altijd Geëerd Dank u wel allemaal volgende, ik zie u zaterdag he? Ja. Dag. Dank. Olie olie olie olie <tie> Ja. Dat is het. U eerst op, op mevrouw van der Ja. U hangt eerst op. Dank. Dag. Verlies kwam erg hard aan. op, mevrouw van der. Klim of Phone fuck.